10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Franse minister Caseneuve van Binnenlandse Zaken noemt de moord op twee politiemensen een walgelijke terreurdaad. De dader was een man die eerder veroordeeld was voor het ronselen van jihadstrijders. In een dorp bij Parijs stak hij een politieman neer en gijzelde hij zijn vrouw, die ook bij de politie werkte, en een kind. De vrouw sneed hij volgens Franse media de keel door. Het kind bleef ongedeerd. Toen de politie het huis binnenviel, werd de dader gedood. Volgens minister Caseneuve zijn alleen afgelopen maand in Frankrijk 100 terreurverdachten gearresteerd. De man die in een homobar in Orlando 49 mensen doodschoot, kwam vaker in die bar. Dat vertellen getuigen in Amerikaanse media. Als hij had gedronken werd hij luidruchtig en agressief volgens de getuigen. Soms zou hij over zijn vader hebben gesproken en hebben verteld dat hij een vrouw en kind had. Ook zou hij dating-apps voor homo's hebben gebruikt. Bij het bloedbad in Orlando werd de dader door de politie gedood. De FBI onderzoekt de getuigenverklaringen.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 Ruim 3 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de eerste EK-wedstrijd van België. Het was daarmee de best bekeken wedstrijd van het toernooi tot nu toe in Nederland. De Rode duivels verloren met 2-0 van Italië. Zaterdagmiddag is de volgende wedstrijd van de Belgen, dan moeten ze tegen Ierland. Dan het weer nog, buien, met vooral in het noorden kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, met plaatselijk zware buien. En in het weekeinde wordt het droger, maar ook iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat bij Muiden vijf kilometer na een ongeluk... en er is één reis ook dicht. Richting Amsterdam rijdt het nog langzaam over negen kilometer... tussen Stroe en Klopend op de A2 richting Amsterdam, bij Maarsen, 2 kilometer door een ongeluk. En op de A4 richting Den Haag, stoot 12 kilometer tussen Kloopend Burgerveen en Zoeterwouden Rijndijk. A9 richting Alkmaar, bij Kloopend Bad Overdorp nog 6 kilometer. En de richting Amstelveen, 9 kilometer tussen Kloopend Rotterpondelplein en Aalsmeer. Met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting Den Haag nog 10 kilometer tussen Zoetermeer en Voorburg. Daar is de vertraging ruim een kwartier. A16 richting Rotterdam, tussen Zwijndeg en Rotterdam Centrum. A27 Breda richting Utrecht... tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer. En vanuit Almere richting Utrecht... tussen kroopit Eemnes en kroopit lunetten rijdt het langzaam over 15 kilometer. Op de N232 Haarlem richting Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer door bergingswerkzaamheden. Daar is de weg namelijk dicht. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Ik zeg al, niet helemaal up-to-date meer. Nee, nee, nee. nee. gauw ouwe. Een <laughs> inderdaad. Dat is waar, hij maar, hè? Ja. 15 miljoen mensen hier in uh, Nederland. Inmiddels zitten we alweer op 17 miljoen. Jawel, tijd voor een nieuwe plaat. Tijd voor een nieuwe plaat, <laughs> plaat, vlijst mij <laughs> Fatijn.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 Wat gaan we doen? Uiteraard het dier van de week, vast item rond de klok van half vijf. En hij luistert naar de naam Banjer. Het is een driepotige Jack Russell terrier. Echt, als je die foto's zo zien, dat kan op de cfm Dan zegt hij van, nou, Banjer verdient een thuis. Op een veler verzoek, en met name voor Ron, herhalen we het gedicht... wat we enkele weken geleden lieten horen onder de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 En dat kijken, dat kan heel eenvoudig hè. Gewoon even achter je pc'tje gaan zitten. En dan eh, inklikken www.gfm-live.nl. Kan je meekijken tijdens de relatie van Sanford op zondag. Met nu Stevie Wonder. Music is a world itself, a language we all understand.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 En ook de wat oudere, wat belegere plaatjes... die vergeten we zeker niet voor je te draaien. Door de Stevie Wonder en Sir Duke. Ja, hij is vandaag jarig, onze eigen Willem Bruijs. Nogmaals, Willem van harte gefeliciteerd. En weet je waar hij zit nu? Nou, hij zit lekker in Parijs. Bonjour, mon amour, moi, I'm ma girl, tu es très belle a girl, I'm a girl, je a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm lachen over eens lachen. Kan niet geloven dat het echt was? Zijn de mijne zijn? Ze leken mis van dood, zeg Celia en Anouk. Oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: zij. Jezus, wie Nederland echt. Oh. -oh. Meisje. Dat is shit, he, man. Hmm. De liefde, hè, De stad der liefde. De stad der liefde, inderdaad. Oh, oh, oh. oh, jongen, jongen, jongen, het heeft zich weer heerlijk thuis zin. Pas op je hart. Heerlijk, is op je hart. Oh. Oh. Ja, de Kenny B in Parijs speciaal voor Willem Bruijs geruimd. DFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, want vanavond gaat het los in Canada voor ons eigen match, verstappen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de kwali is verlopen gisteravond. Ja, alleen eens even terug uur. Naar... gisteravond om 7 uur. Om 7 uur <laughs> ja. Zoals wij dat keurig ook melden, dat het om 8 uur zou beginnen. Dus Precies. mocht u daardoor de kwali gemist hebben op tv, hierbij onze verontschuldigingen. Maar vanavond de race begint om 8 uur Nederlandse tijd, dat we daar even uh, over eens zijn. Max Verstappen heeft zich al vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Canada van vanavond.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 Stay till we go into the deeper down. If we build all those bridges to watch them bend down the dust, or blow them voluntarily up, constant trust. The clock is ticking, it's last, up on the tops, and there won't be a party.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 hoorde je op de zondagmiddag bij CFM Stansports. De nieuwe uitvoering van de single van Chaka Khan en in Eendalpadi. Inderdaad de uitvoering van Felix. Gevolgd door deze van die Evener. Dat was Fate Out Lines. Ja, zei hij in de Reports, Maar ja, er gebeurt zoveel rondom om de autosports... dat we toch nog even een Pit Reportje hebben ingelast. Ja, allereerst nog even, even een overzichtje van de tussenstand in het WK. Dat is ook altijd wel even leuk om te weten...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 Schietvar stelt uh, dat de eerste editie van een Grand Prix in 2018 haalbaar is... of mogelijk zelfs al in 2017. Voor een slordige 150 miljoen dollar kan je zoiets organiseren. Ping, ping, ping, ping. Oké, okay. nou ja, dus uh, Salford uh, moet toch nog even wachten, denk ik. Jo, even een moment van rust, zo op de zondagmiddag, ja. Weer is uit de Kaskaldes van Forner, en I to know what love is... Tot zondagmiddag. De foreigner. En I want to know what love is. Twee minuten over half vijf. Voordat we het dier van de week, deze week, Banjer gaan doen. Dan gaan we nog even kijken naar de tussenstand. Met nog ruim een kwartier te spelen. De wedstrijd tussen Turkije en Kroatië. Daar staat het nog steeds 0 tegen 1. En dan gaan we nu Banjer. Heel goed. Uh, het dier van de week. Banjer, uh, banjer is een Jack Russell Terrier, gecastreerd.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 En het is gevestigd aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Want ook Banjer verdient zeker een thuis. Zo is het net al Jan, dus ga voor Banjer of de andere leuke dieren... naar het kenmer Dierenhuis. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. We gaan op naar het gedicht van de dag. Jij liet me vallen. een heerlijke gauw houden. Deze van de Eurythmiques. En sisters are doing it for themselves. Ja, nog steeds 0-1 he, op het scorebord, Albert Jan. Met nog tien minuten te gaan tussen dan Turkije Kroatië... nog steeds 0 tegen 1. Okay. Uh, en ik maak u even attent op de andere wedstrijden... die nog op het programma staan vandaag. Allereerst hebben we dan om zes uur Polen ontvangt Noord-Ierland in groep C...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 See this thing happening to you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 Doe maar lekker mee hoor, allemaal zo. wwwcfm livenl kan je live meekijken in de studio van CFM Salfoort. Na het gedicht van de dag. Hoor je hem? Het plaatje, wat hoorde echt bij het gedicht van de dag? Tina Martin en jij liet mij vallen. Nou, nu we toch bezig zijn, hè? Nou, dan gooi je er nog eentje in. Hier is uh, René Schuurmans. Zou snel voor.